Welkom in de Pillekast. Mijn naam is Rob Schaar. Vandaag in een speciale editie van de Pillenkast praat ik met Imke over haar onderzoek naar bipolaire stoornissen en mindfulness. Um, en met mindfulness leer je dus die gedachten te zien. En van, oh wacht eens even, uh, ik merk dat ik bepaalde gedachten heb en die hebben ook wel invloed op hoe ik me voel. Dus normaal gebeurt dat allemaal automatisch. Dus het is niet het idee dat je die gedachten weg probeert te krijgen, maar meer dat je ze leert herkennen. Uh, alles is ook ontsmet. <lacht> we zitten op anderhalve meter afstand, dus we zijn er helemaal klaar. voor. Uh, Imke, welkom. Uh, Dank je wel dat je mee wilt doen, ook tijdens deze lockdown. Uh, hoe was je trein, treinreis overigens? Ja, helemaal prima. Lekker rustig. <laughs> ja, rustige ja, treinen hè? Zeker. Ja, en rustig op het station overal is het rustig. Ja, helemaal rustig. Uh, vandaag een uh, speciale editie van uh, de Pillenkast, want uh, normaal gesproken praat ik altijd met iemand met een, uh, een stoornis. Die heb jij niet. Nee. Tenminste niet dat wij weten. <laughs> uh, maar je weet wel heel veel van um, bipolaire stoornissen en mindfulness. En vooral die relatie samen. Um, om maar even meteen te beginnen bij het begin. Wat is mindfulness? Ja, dat is natuurlijk de belangrijkste vraag. Want wat onderzoeken we eigenlijk, hè? Um, nou eigenlijk? Mindfulness wordt meestal gedefinieerd als een vaardigheid om in het hier en nu aanwezig te zijn zonder oordeel. Um, dus daarmee leer je om bewust te worden van wat er in jezelf omgaat. Dus of dat nou gedachten zijn of emoties of lichamelijke sensaties. Uh, en van daaruit ook wat bewustere keuzes te kunnen maken in plaats van dat we zoals we gewend zijn, uh, heel erg uit automatisme reageren. En die automatismen kunnen natuurlijk heel behulpzaam zijn. Maar ja, soms werken ze ons ook tegen. En hadden we achteraf gezien beter op een andere manier kunnen reageren. En bij mindfulness leer je dus heel erg om... Ja, bewust te worden wat er in je omgaat en van daaruit uh, eigenlijk wat een soort keuzevrijheid te creëren om zelf te kiezen hoe je reageert op iets in plaats van dat je direct in het automatisme, uh, in het automatisme schiet. Dat klinkt als iets waar mensen met een bipolaire stoornis veel aan kunnen hebben. Ja, dat ja. hopen we dus. Ja. Ja. Daarom doen jullie daar ook onderzoek naar, hè? om te mm -hmm. kijken hoe dat werkt bij mensen met een, een bipolaire stoornis. Ja. Uh, hoe, hoe ziet dat onderzoek eruit? Hoe, heb, hoe zijn jullie daarmee begonnen? Uh, dus even kijken, alweer drie, vier jaar geleden inmiddels dat, dat we dit zijn gestart en het idee komt heel erg vanuit uh, eerder onderzoek, um, dus er is al heel veel onderzoek gedaan naar mindfulness bij de recidiverende depressie en dus ook ontwikkeld voor uh, de recidiverende depressie effectief gebleken, ontzettend veel onderzoek naar gedaan. Um, en bij de bipolaire stoornis zijn ook al wat onderzoeken gedaan, maar daar zien we dat de evidentie wat achterblijft. Dus er zijn wat kleinere studies, wat minder deelnemers, uh, iets ja, wat lagere power, dus ja, de resultaten zijn dan niet zo heel goed generaliseerbaar naar de hele bipolaire populatie. Dus wij hopen daar aan bij te dragen, dus om een studie te op te zetten die wel groot genoeg is, hopelijk van voldoende power, om ook echt iets te kunnen zeggen over de effectiviteit. En wat voor mensen doen, hebben jullie uitgezocht om daarmee te doen? Dat zijn dus mensen met een bipolar stoornis maar ook met een 1 en een 2-stoornis. Alle ja. verschillende categorieën zitten daarin. Ja, dus bipolaire 1 en 2 inderdaad. We wilden het inderdaad zo breed mogelijk trekken. Uh, onze deelnemers moeten het afgelopen jaar een stemmingsepisode hebben gehad. En de reden daarvoor is van ja, je kan wel deelnemers hebben die al jaren stabiel zijn. Maar dan kun je ook niet veel verandering verwachten. Terwijl we juist geïnteresseerd zijn in ja, ontstaat er een verandering naar mindfulness. Uh, onze deelnemers uh, mogen depressief zijn uh, op baseline, zeg maar, maar niet ernstig manisch. Uh, daar zijn we wat voorzichtig in nog, omdat daar Waarom niet het... zoveel bekend is. Waarom is dat verschil? Er? Uh, omdat we al weten vanuit de recente depressie dat mindfulness behulpzaam is bij een huidige depressie. Uh, dus dat het echt effectief is bij het verlichten van de depressie op dat moment. Maar over manie weten we eigenlijk nog helemaal niet zoveel. Aangezien nou, dit een van de eerste grotere onderzoeken is naar mindfulness bij de bipolaire stoornis, wilden we daar nog wat voorzichtig in zijn. Hè? Dus we nemen het mee, we meten het allemaal. Um, maar we hebben nog een beetje afgehouden om mensen ook te includeren die op dat moment manisch zijn. Maar gedurende het onderzoek komt het natuurlijk wel voor. Hè? Dat, hè, die stoornis fluctueert natuurlijk de hele tijd. Dus het, het gebeurt wel dat de manische deelnemers in de, in de groep zitten. Ja, ja. Uh, en die mensen krijgen dus een, een training en in, in mindfulness? Ja, mindfulness-based cognitieve therapie noemen we dat. Um, dat is echt een integratie van mindfulness en cognitieve therapie. Ja, cognitieve therapie is voor veel mensen wel bekend, denk ik. Hè? Dus dat is uh, meer gericht op de psycho-educatie, het leren omgaan uh, met je gedachten. Um, en ook op terugvalpreventie. En ja, het mindfulness is dus meer gericht op het leren bewustzijn wat er in je omgaat. En van daaruit bewustere keuzes te maken. En mindfulness um, is er ook niet op gericht om klachten weg te willen hebben. Dat zie je bij cognitieve therapie wel wat meer. Dat is meer gericht op negatieve gedachten... positiever proberen te krijgen. Mm -hmm. En mindfulness gaat er meer om... van goh, ja, oké, okay, er is op dit moment somberheid. Um, maar dat is niet erg. Dus veel meer gericht op die acceptatie. En om je van anders te verhouden... Tot die klachten in plaats van telkens maar te willen... dat alles anders is. Wat eigenlijk die negatieve spiraal versterkt. En hoe werkt het in de praktijk dan als je... heel depressief bent... Als je heel defensief aan de mindfulness gaat doen. Ja, ja. Eh, hoe, hoe kom je dan op dat punt dat je denkt, moa, het is allemaal niet zo erg. Het is allemaal, ja, dat vergt oefening. Dat is ontzettend moeilijk natuurlijk, hè? want als je somber bent, ja, dat overheerst alles. Ja. En je zit in die negatieve spraal, je hebt negatieve gedachten, dat versterkt vervolgens weer je negatieve gevoel. Ja, en ga zo maar door. Zelfvertrouwen, alles, alles wordt minder alles. en alles wordt slechter. Ja, en dus hoe is... kom je dan op dat punt? Hoe, hoe werkt zo'n training dan? Ja, en dat is oefenen, oefenen, oefenen. En oefenen om met de meditatie, met de mindfulness in te zien. Oh, er is somberheid op dit moment. Uh, maar in plaats van in je automatisme te schieten, om erover te piekeren, om erin mee te gaan, om te blijven malen, om je af te sluiten, noem maar op. Hè? Dat is wat, je, wat er gebeurt in een depressie. Om dat te zien, een, st een stapje terug te nemen en tegen jezelf te kunnen zeggen. Oké, okay, ik ben nu op dit moment somber, uh, maar ik hoef niet mee te gaan in die somberheid. Ik kan er ook voor kiezen om iets anders te doen. Ik kan alles maar iets heel kleins. Ik kies ervoor om nu een blokje om te gaan in plaats van de bed te blijven liggen. En is dat dan telkens, zijn dat, want jij zegt oefenen, oefenen, oefenen. Zijn dat, wat zijn dan die kleine stapjes? Zoals bijvoorbeeld, nou, laten we een voorbeeld noemen. Ik werd vanmorgen niet zo heel gezellig wakker. Uh, wat moet ik dan doen? Is het een beetje contra gedrag? Is dat ook een beetje de kern? Ja, dus dat kan een bewuste reactie zijn. Hè? Dus met de mindfulness leer je um, eerder herkennen... Uh, dat er iets gebeurt op dat moment. Hè? Dus je stapt slecht uit bed. Uh, misschien zou je er normaal gezien nooit wat achter zoeken... en ga je automatisch gewoon door met je dag. Maar door de mindfulness-beoefening kun je denken... Hey, wacht eens even, ik, ik stap anders uit bed dan normaal. Um, wil ik wel zomaar door met mijn dag... of wil ik hier even bij stilstaan... en kijken of ik iets anders nodig heb... Ja, misschien weet je het even met iemand delen. Uh, misschien merk je dat er wat, al wat piekengedachten komen van, oh, wat als? En dat er angst bij komt kijken. Ja, uh, maar ik kan me ook voorstellen, sorry dat je onderbreekt, uh -huh. als ik, ik zit het zo even voor mezelf te bedenken, als ik dat zou doen ochtends en ik voel me heel slecht, dan denk ik dat het ook een van de eerste dingen is die ik denk is, uh, poeh, dit werkt ook allemaal niet. Ik moet ik gaan oefenen, het is allemaal zwaar en moeilijk. Ja, en dat is dus het moeilijke van een depressie, hè? want daar zak je dan heel erg aan weg. Ja, ja en dan, dan is het heel moeilijk om jezelf eruit te trekken en, en bewust te worden van wat je wel nodig hebt. En daarom zeggen we ook, je moet ook vooral die mindfulness oefening doorzetten op het moment dat je stabiel bent. Hè, dus om, je, om het je echt eigen te maken, zodat op het moment dat je depressief bent, het, je het makkelijker kan inzetten. Dus je moet het trainen als een soort dat het een automatisme wordt. Een ja, ja, eigenlijk wordt het, het is het een nieuwe vaardigheid die je, die je jezelf aanleert, waardoor je handvaten hebt op het moment dat je depressief bent. Dus het is heel moeilijk als je depressief bent en je gaat zo'n training doen. Ja, dan pak je het allemaal wat moeilijker op, omdat het zoveel energie kost. He, de mensen die meegedaan hebben die depressief waren, hebben jullie daar ook van gemerkt dat dat, dat, dat zo werkt? Dat het dus moeilijker ja. is? Ja, dus we hebben ook uh, onze deelnemers geïnterviewd na de training. Van, nou, wat was nou bevorderend voor jou om de training te volgen en wat was belemmerend? En wat mensen noemen bij belemmerend is echte de depressie. He, dus uh, door de depressie überhaupt moeilijk kunnen focussen op, op de training, op de meditatie... Um, maar ook überhaupt uit bed komen ochtends om de training te gaan volgen. Hè? Ja, ja. Het, ja het is zoiets baals houd je heel erg tegen, natuurlijk. In, in de mindfulness je eigen maken. Om door de voordelen uit te halen. Ja. Ja. Even terug naar het onderzoek, want ik sloeg even een paar stapjes over. Je doet het aan de Randbouw Universiteit, toch? Ja, klopt. Het is een katholieke universiteit, waarvan ik trouwens morgen las dat het niet meer katholiek genoemd mag worden. Ja, het is bij het ziekenhuis, maar ik heb geen idee oh, of niet het niet meer katholiek oh. genoemd mag worden. Dat ja. heb ik nog gemist. Hm. Het zou er ook niet, het zou er ook niet heel vervelend vinden. <laughs> Als ik daar zou werken. Uh, maar jullie hebben dus, uh, uh, hoeveel mensen hebben jullie totaal uh, benaderd om mee te doen aan het onderzoek? Het doel was 160, we zijn uitgekomen op 144. 144 ja. mensen? Die uh, hebben de eerste, de eerste fase al doorlopen? Ja, dus die hebben de, de training gevolgd. Ja, dus ja. een training en die duurde? Acht weken. Acht weken. En daarna zijn die mensen weer naar huis gegaan en die hebben zelf wat informatie meegenomen wat voor hun waardevol was en die moeten dat blijven doen? de komende periode? Ja, dus dat geven ze wel mee aan het eind van de training. Hè? Van, nou, dit is dus een vaardigheid. Je hebt nu een eerste stap gemaakt. Hè? Je hebt wat inzichten opgedaan. En nu is het eigenlijk aan jezelf om het door te zetten, om het te integreren in je dagelijks leven. En sommige deelnemers doen dat natuurlijk wel en andere niet. Ja, Iedereen haalt eruit wat hij denkt dat behulpzaam voor hem is geweest. En van de 144, hoeveel zijn er van die bipolaire mensen, die 144 bipolaire mensen, hoeveel zijn daarvan die zeiden, nou, ik vind het wel wat, ik ga er wel mee door. Ja, dat, dat kan ik nog niet zeggen. Dat, dat weet ik niet. Nee, nee, we weten wel dat Um, ongeveer 15% van de deelnemers is gestopt met de training um, en dat dat eigenlijk meestal de reden, ga ja, gewoon praktisch, dus geen tijd, uh, werkverplichtingen uh, drie mensen die zijn gestopt vanwege een depressie, dus dat is wel uh, jammer, maar dat zijn dus inderdaad de redenen die ik al zei, dat het gewoon echt te moeilijk voor ze is om überhaupt naar de training te komen um, maar van die andere, dus overige uh, 75, 80 procent, die heeft de training dus wel ook echt afgemaakt. En vandaar, van hun weet ik dus nog niet uh, hoe nee. zich dat in de tijd ontwikkeld heeft. Hoe, zie, hoe zag de training eruit? Waar begin je? Hoe ziet zo'n, hoe ziet u überhaupt een training van mindfulness eruit? Uh, nou, het begint uh, de eerste paar sessies heel erg met leren bewust worden. Hè? Dus uh, vooral mediteren, je aandacht te richten op datgene wat zich voordoet op dat moment. Dus daar... in de praktijk, als ik zocht zwakker word en ik voel me heel erg rot, wat, wat, wat is dan het eerste wat ik moet doen? Ja, dus het, het überhaupt te opmerken. Dat is stap één. Dus hè? ik denk oh, oh, het is zover. Ja, dus ja, ik, ik merk dat ik wat sommer ben. En, en van daaruit hè, dus dat heeft niks met formele meditatie te maken, maar dat is meer de informele meditatie noemen we dat, om gewoon in het dagelijkse leven aandacht te hebben voor wat er is. Nou, op het moment dat jij merkt, uh, ik stap slechts uit bed, gewoon erkennen dat dat je slecht in bed bent gestapt, is al stap 1. Ja, het bewust worden en het erkennen dat het er is. En om vervolgens te kiezen wat je daarmee doet... in plaats van dat je opstaat en gewoon een dag begint en doordendert... en dat je s'avonds denkt, poeh, ik ben wel heel moe... en de dag erna weer slecht opstaat en weer doordendert. Ja, dus het gaat echt om jezelf even stilzetten. Ja. ja. Ik kan me ook voorstellen, als ik ochtends wakker word en ik denk... oh, ik ben me bewust nu dat van het feit dat ik depressief ben... dat het daarna niet veel beter meer wordt. Dat ik denk, oké, okay, nou, dan ben ik dus depressief vandaag... dan kan ik niet goed in mijn bed blijven liggen. Ja, dus dat is je automatisme. Ja. Ja. En dat moet ik doorbreken? Dat moet je doorbreken. En dat doe ik dus door te mediteren ochtends dan? Daarmee te ja. Dus dat is voor iedereen. kijkt wat behulpzaam voor mensen. is. Hè? Dus sommige mensen die gaan echt door met die formele meditatie. Dus als ze echt gaan zitten, ogen dicht doen en gaan mediteren. En voor hun is het dat heel behulpzaam om die aandacht uh, te, te trainen en op te merken wat zich voordoet. Zo dus creëer je eigenlijk op, op zo'n dag een rustmomentje voor jezelf. Om eens te voelen van wat is er nou eigenlijk aan de hand? Wat gebeurt er bij me? Want dat is heel moeilijk om dat... Uh, ...zonder formele meditatie in je dagelijks leven te integreren. Om te voelen wat er is. Precies, ja. ja. Omdat je, ja, je wordt overspoeld door van alles wat er van je gevraagd wordt. Je hebt, ja, je, je hebt je, je to-do-lijstje wat je af moet werken. Ja. Dan is het echt heel moeilijk om daarbij stil te staan. Überhaupt om een moment op de dag te vinden waarbij je tien minuten even niet doet en even nadikt. ja. ja. ja. ja. Uh, en is het voor iedereen geschikt? Want als ik hoor meditatie, dan moet ik altijd meteen denken aan de keren... dat ik dat geprobeerd heb en dat het me nooit lukte. <lacht> is, is mindfulness wel, wel een, op een andere manier geschikt voor iedereen? Um, ja, ik Zo, kan denk iedereen dat, het leren? Iedereen kan het leren, daar ben ik van overtuigd. Maar je moet er wel voor openstaan. Want dat geldt eigenlijk voor alles natuurlijk. Um, ja, mindfulness ja, dat is echt een IT, die je kan trainen. En dat geldt voor iedereen. Het leert je om aandachtig te zijn... Uh, voor degene wat zich voordoet. Dus dat is geen speciale vaardigheid die hartstikke moeilijk is om te leren. Het kost alleen tijd om het onder de knie te krijgen. En hoe lang duurt het, denk je, als mensen niet zo heel gevoelig zijn... bijvoorbeeld voor dingen als meditatie, hoe lang duurt het dan voordat ik kan zitten... en tien minuten lang kan focussen op een bepaald punt... In mijn lijf of weet ik veel waar ik dat moet doen. Ja, dus dat, dat is een beetje het verschil tussen meditatie en mindfulness. Dus bij, jij noemt nu meer de focus meditatie eigenlijk. Dus dat je echt focus op één punt mm -hmm. en daar tien minuten bij blijft. Wat um, ik ook erg lastig vind. Wat heel moeilijk is, ja. zeker. Want je gedachten vliegen alle kanten op. Mindfulness gaat meer om je openstellen voor wat er is. Dus dan ga je niet per se focussen op één punt... Maar um, dan ga je gewoon je ogen dicht doen en bij jezelf eens nagaan. Oké, okay, wat is er op dit moment? En misschien komen er dan bepaalde gedachten naar de voorgrond En merken dat er bepaalde uh, negatieve of oordelende gedachten bij zitten. Of dat je je zorgen maakt over dingen. Misschien merk je dat een bepaald gevoel naar voren komt. Dat, je, dat er spanning is of uh, dat je angstig bent. Of misschien dat je, merk je in je lichaam dat je ja, heel, heel gespannen bent. En, en dat daar van alles aan de hand is. En met mindfulness leer je dus dat te zien. Om gewoon op te merken wat er is, in plaats van dat je je aandacht op één specifiek punt richt. Ja, daarom is dat ook, nou, dus eigenlijk pas nu dat ik denk mindful, is dus gewoon een soort van aandacht. Ja. Mindful en niet, uh, ik dacht ook altijd, waarom heet het niet mindlessness? Mm -hmm. Mijn hoofd is al best wel vol, maar ja. niet wat minder. Precies. Maar dat is uiteindelijk het doel natuurlijk, ja. om, het, uh, om het wat leger te krijgen in je hoofd.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 Hm. En ook de impact die ze hebben op, op, je, op je gevoel en hoe je erbij zit. En uiteindelijk moet dat dan zorgen voor de verandering? Ja. Want het feit dat ik weet dat ik depressief ben en de hele dag denk, nou ja, dan, dan is dit mijn dag. Niet te veel doen en uh, misschien af en toe een beetje in zit. Dat is het dan voor mij. Hm. Maar dan moet ik meer... ...uit kunnen halen. Ik denk het wel. Ja, want uh, ook dat contragedrag... ...dat zijn dingen die je misschien automatisch bent gaan doen... ...na eerdere episodes. Hè? Dat je denkt, nou, dat was toen behulpzaam. Maar ja, dat hoeft nu niet behulpzaam te zijn. Elke episode is ook wel anders natuurlijk. En op elk moment heb je misschien wel andere dingen nodig. Dus ook dat met aandacht doen, zou ik zeggen. Ja, ja. en dan is er bij de bipolaire stoornis ...heb je natuurlijk depressies en, en manies. Uh, werkt dat ook allebei? voor? Uh, dus mindfulness werkt... Uh, dat hebben we al een beetje gezien uit uh, eerdere onderzoeken, dat bij depressies het wel goed werkt. Maar, en hoe werkt het dan bij de manie? Ja, dus dat is een interessante vraag. Er is eigenlijk ook amper onderzoek naar gedaan, omdat uh, mensen nog een beetje, onderzoek zijn nog een beetje terughoudend daarin, omdat wel veel bekend is over depressie en niet zoveel over de manie. Um, maar wat we dus zien in ons eigen onderzoek, um, is dat, wat heel interessant is, en dat hadden we ook niet verwacht, is dat lichtmeinische klachten juist behulpzaam kunnen zijn bij het volgen van de training. Ja, dus hebben de deelnemers echt gevraagd naar de training, nou wat was behulpzaam voor je ja, en wat niet? En lichtmeinische klachten werden dus als behulpzaam uh, gevonden. En dat had ermee te maken dat je dan een ja, verhoogde focus hebt, Je ja, hebt dan meer hm, energie, ja. om telkens maar weer op te merken, oh, ik ben me afgedwaald, ik richt me weer naar het hier en nu. Hè? Want dat is een proces wat in de eerste instantie veel energie kost, omdat je dat niet eigen bent. En een hoop tijd, denk ik. En een hoop tijd, ja, ja. ja precies. En als je lichtermijnische klachten hebt, of symptomen, dan, dan heb je wel die energie en wel die focus om telkens maar weer terug naar het hier en nu te komen met, met je aandacht. Um, dus dat vonden we heel interessant. Dus dat zegt ook dat eigenlijk mensen met licht symptomen... ...hoef je dus niet per se uitsluiten van zo'n mindfulness training. Nee, ja. Maar zodra de klachten het ernstig worden... ...dat is natuurlijk de keerzijde... ...en echt de gedachtenvlucht uh, ontstaat. En ja, als teveel in de psychose uh, gaat het niet meer con precies. onder controle hebben... ...dan wordt het last natuurlijk, die Dan focus. wordt het heel moeilijk. Ja, nee, dus dan, uh, dan kun je ook mensen niet meer, niet meer verwachten... ...dat ze een half uur op hun stoel uh, gaan mediteren. Dat is gewoon niet meer te doen. dat is twee minuten al vrij lang. Dat is het, precies, Ja. <laughs> um, dit, uh, de, de eerste fase van het onderzoek is dus nu, nu afgerond. Uh, wat hoop je nou uiteindelijk? Want uh, die mensen worden nog gevolgd hè, een, mm -hmm. een tijdje. Hoe lang worden die mensen gevolgd? Twaalf maanden. Oké, okay. en, en dus na, over een jaar mm -hmm. dan, uh, dan hebben jullie echt een, het onderzoek afgerond. Ja. En dan weet je er meer van. Wat hoop je nou te vinden uiteindelijk? Ja, dat is eigenlijk op, op twee niveaus. Dus we hopen natuurlijk op klachtenniveau of symptoonniveau wat te vinden. Um, dus dat mindfulness helpt bij, uh, ja, bij het afnemen van klachten. Stemmingsklachten, dan voornamelijk natuurlijk. Um, maar ook heel erg in het stukje terugval hè? dus we hopen dat door zo'n training mensen zich eerder bewust worden van wat er in, in hun omgaat hè? dus jouw voorbeeld van ik stap eens een keer slecht uit bed terwijl ik normaal zou denken ach maakt niet uit ik ga gewoon door om dat op te merken en ook wat eerder te erkennen Um, in plaats van dus maar een paar dagen door te denderen en op een gegeven moment te denken, oh nu ben ik toch wel echt wel depressief aan het worden. Nou, eigenlijk wil je gewoon een paar stappen daarvoor zitten, opmerken wat er is, het eerder erkennen en van daaruit ook eerder te durven delen, hulp te durven vragen. Um, of als eens dus een mailtje sturen naar je behandelaar van, eh, wat, wat moet ik doen? Ja. Um, dus in die zin hopen we ook dat het terugval uh, vermindert. En als je dus zo'n dag hebt, en dan, uh, ik, ik heb geen, geen werk op dit moment, maar stel je hebt dat wel, en je moet er om half negen meteen bij je baas uh, zijn, dan heb je geen tijd om eventjes een uur te gaan mediteren en te denken: Nou, wat, hoe ga ik deze dag tackelen? Dus dan dender je inderdaad gewoon door, zoals je net zei. Ja, dan dender je door. Maar ook vijf minuten kunnen al genoeg zijn, hè? Dat is ook. Uh... Tuurlijk. Ja. Want het klinkt als een heel hoop werk. Is het ook? Ja, het is vooral heel veel werk om het je eigen te maken en het integreren in je dagelijks leven. En daarom is die training ook zo intensief. Hè? Acht weken waarbij de mensen dagelijks 40 minuten mediteren. Dus dat is echt ontzettend veel. En na is dat 40 training... minuten aaneensluitend of is dat verdeeld over de dag? Uh, nee, aaneensluitend. Oké. Okay. Ja. <laughs> dus dat zijn 40 minuten lang. Uh... Ja, het is heel lang. Ja. En, de, de, de hele en wat doe je dan in zo'n 40 is, minuten? Ja, de aandacht trainen. He, dus dat heb je met een body-scan we dat. Dus dan ga je meer, word je bewust van je lichaam, dan ga je alle punten je lichaam langs. Een zitmeditatie waarbij je bewust wordt eh, wat er in je omgaat. Dus qua gedachten, gevoel, maar ook je ademhaling. Om, om te leren dat je ook daar je aandacht op kan richten als het allemaal wat te veel wordt. Um, ja, dus bewegingsoefeningen, he, om wat aandacht te bewegen. En daar aan de grens van je lichaam goed aan te leren Kunnen mensen dit, dit thuis Zeker. Ja, dat kun je ja. gewoon zonder dat je daar bijvoorbeeld een, een behandelaar bij nodig hebt. Kun je dit, kun je dit thuis proberen? Ik, ja, ik, iedereen kan het proberen, zeker. Maar we um, pleiten er wel voor. Vooral um, ja, aangaande het bipolaire stoornis. Van als je erin geïnteresseerd bent, volg vooral een training met een trainer. Um, het, ja, een trainer kan je gewoon wat gerichte vragen stellen om, om wat meer inzichten naar boven te halen. Um, en je kan daarnaast ook helpen op het moment dat het wat moeilijk wordt. He, want je leert meer stil te staan bij datgene wat zich voordoet. En dat kunnen ook negatieve dingen zijn. En dat ja. kan weer van alles oproepen natuurlijk. Dus en zeker als je misschien net begint met zo'n training. Dat je, en je moet je openstellen voor alles wat je voelt en alles wat je meemaakt ja. verder. En je daar heel bewust van zijn. Dan kan ik me ook voorstellen dat dat een soort terugval veroorzaakt juist. Dat kan heel hard binnenkomen. Ja, en we zien ook dat uh, in eerste instantie mensen misschien wat somberder kunnen worden juist. Ja. Ja, omdat ze zich ineens zo bewust zijn van alles. En dan is het heel belangrijk dat er een trainer naast zit die weet wat hij doet. En die weet dat dit normaal is, om het zo maar te zeggen. En dat het erbij hoort. Om vervolgens die handvaten te reiken om daar goed mee om te gaan. Terwijl als je zelf thuis aan het oefenen bent, ja, dan ontbreekt dat stukje. Ja. Dus dat, dat raden we niet aan. Ik zou zeggen, kijk vooral of je het wat vindt. Hè? Kijk vooral, doe vooral eens een oefening. Nou, wat zou je kunnen doen om, om gewoon eens kennis te maken met dat mindfulness? Of het iets voor je is? Wat zou je dan kunnen doen thuis? Ja, er zijn genoeg apps natuurlijk. Hè, om eens een keer een meditatie te doen. Um om even wat reclame te maken bij het Radboud Center for Mindfulness, doen we ook uh, wekelijks live meditaties. Die kun je ook terugluisteren op YouTube. Oh. Dus né, dan weet je ook dat het ook door... Live ja, meditaties, op dus een bepaald moment. Wanneer, wanneer is dat in de week? Nou, ik moet vanavond zelf toevallig. Oh, echt waar? <script> om acht uur. Ja, dus het is afwisselend op uh, afwisselen dinsdag. Het is nu woensdag, even voor de 21ste. Dus het ja, <g forte> staat natuurlijk zondag pas online. Dus, uh, afgelopen woensdag was dat. Ja, afgelopen woensdag. En dan kan het dus ook teruggeluisterd worden. Dus het blijft allemaal online staan. En wat doe je dan? En dan ga ik meditaties begeleiden. En dan kan iedereen inloggen die mee wil doen. Oh, en uh, op het moment dat je live erbij bent, kun je dus ook via de chat eventueel wat vragen stellen. Zoals dus misschien een leuke manier om er een beetje kennis mee te maken. En als je dan denkt, van, nou, dat wil ik wel proberen, om dan vooral een trainer te zoeken. Oké, okay. ja. en dat is elke woensdag? Uh, Afwisselend dinsdag-woensdag. Dus dan dus, dus is die aankomende dinsdag weer. En, als ja, ik het, en om acht uur. Ja. En dat doe jij me ook? Uh, nee, we doen het uh, afwisselend met alle trainers bij het centrum. Dus je hebt ook verschillende gezichten, dus dat is ook heel leuk. Oké. Okay. Ja. En hoe ziet zo'n training er dan uit? Daar ben ik wel een beetje benieuwd naar. Hoe ga je dan zitten en dan loggen er mensen gewoon allemaal in? cameraatjes, mm -hmm. allemaal met de Zoom, de moderne Zoom-meetings. Nee, het is echt een stream op YouTube. Dus, ah, uh, oh, oké, okay, het is een stream die je kan kijken. Ja, precies. Dus de trainers zien, ja, je kijkt naar jezelf. Ja. <laughs> dus ze zien gezegd. verder geen deelnemers, dus dat is minder leuk. Maar ja. <laughs> ja. <laughs> en maar hoe begin je dan? Want dat is een, een uurtje? Drie kwartier, inderdaad. Oh, drie kwartier, dus ja. uh, de trainer kiest zelf welke oefeningen geschikt zijn op dit moment... Um, dus zelf kies ik voor uh, de bodyscan... waarmee je wat meer in contact komt met je lichaam... en bewust wordt wat er allemaal in je omgaat. Even maar even, hoe gaat dat? Want ik ben daar heel benieuwd naar. Hoe zo'n bodyscan ja, gaat? Ja, dus dan doe je je ogen dicht en dan? Ja. Wat, neem ik aan ja. dat ik met mijn ogen dicht moet Zeker. zitten? Ja, dan en dan zeg ik. jij, begeleid jij mij in het zoeken naar punten Precies. in mijn lijf? Ja, dus wat ik uh, dan zou vragen is... nou, neem ik een gemakkelijke houding aan. Ik ga liggen, zitten. Um, vaak gaan mensen liggen bij de bodyscan... Um, om dan je ogen te sluiten en je dan heel bewust te worden uh, van hoe je erbij ligt op dat moment. Dus om even alles he, los te alle gedachten, alles los te laten... en je echt even te richten op hoe je er nu bij ligt. Je, je aandacht naar de adem. En van daaruit ga je de aandacht brengen naar je voeten. Te beginnen bij je tenen. En dan ga je daar eens kijken, wat gebeurt dan eigenlijk in die tenen? Wat kun je daar voelen? Voor je tintelingen, prikkelingen, uh, misschien voor je contact van je sok. Er zijn zoveel sensaties die je kan voelen maar die je normaal negeert. Ja. Hè? En dan zie je dat op het moment dat je aandacht richt... is er heel veel op te merken. Zelfs bij je grote teen. <lacht> dus, uh, en zo ga je door je hele lichaam heen. En dan train je dus echt je aandacht uh, op dat moment... om je aandacht dus bij één specifiek punt in dit geval te houden... En uh, dan begeleiden we mensen ook van... nou, en soms zul je merken dat je afdwaalt. Hè? Dat, dat hoort erbij. Dan kan, ben je ineens met je gedachten bij morgen... of bij iets wat uh, gisteren is gebeurd. En om dat dan op te merken... en jezelf dan niet te veroordelen dat je was afgeleid... maar gewoon op te merken... oh, mijn aandacht is afgedwaald... en nu kies ik er zelf voor om mijn aandacht te weer te richten. Weer terug te ja. halen. Nou, ja. ja, dat vind ik ook wel een hele mooie... als je probeert te mediteren... dat je de, de geluiden die je hoort... Dat je die, daar bijvoorbeeld een bouw, bouwmachine ergens mm -hmm. buiten, dat je die hoort en dat je dat stoort. Maar dan moet je hem laten gaan, passeren en weer... Ja. gewoon laten gaan. Ja, dan merk je op. Oh, er is geluid. Ik merk dat ik geïrriteerd raak. Kan ik er iets aan veranderen? Nee. nee. Dus loslaten, ja. accepteren dat het zo is, aan mijn aandacht weer richten. Weet je hoe het uh, in je lijf werkt, hoe dat proces werkt? Want dat is natuurlijk iets wat voornamelijk je, je, je brein doet. Ja. Maar hoe werkt het in je lijf? Gebeurt er iets met stofjes en word je er gelukkiger van als je zo. Uh... Ja, er zijn veel onderzoeken naar gebeurd, maar ik zit zelf helemaal niet in dat soort onderzoek. Dus daar durf ik verder niet veel uitspraken over te doen. Maar er schijnen wel bepaalde neurosciencewittels vrij te komen. En, en, en de feeling is dat je inderdaad gelukkiger kan worden van het mediteren. Daar heb ik zelf ook wel ervaring mee. Op het moment dat ik op retraite ben en echt een paar dagen super intensief aan het mediteren ben, kan ik ook ineens van die geluksmomentjes ervaren. Dus dat is wel leuk om het zelf op die manier te ervaren te hebben. Dus als je dan ineens zit te mediteren en ineens echt gewoon warm wordt van binnen ja. en echt overspoeld wordt, ineens van oh, ik ben gelukkig. Het is heel ja. apart. Ja. ja, dat is heel wonderlijk. Ja, ik, was, ik dacht, misschien weet jij precies hoe dat werkte. Nee, dat met durf ik verder niks over te en zeggen. Dorfine weet ik het allemaal, hoe dat heet. Ja, heel interessant. Dus vanavond dan. Of nou ja, goed. Vanavond niet. Vanavond ja. ga ik alleen maar luisteren. En volgende <laughs> week kunnen mensen op dinsdag om achter die rijden meditatie Precies. proberen. Um, die, die, uh, uh, de, de mensen die zich maar mee hebben gedaan, die depressief waren in het begin, zijn, daar zijn er veel van afgevallen? Of zijn, hebben die de training wel gewoon doorgezet? Ja, dus dat is uh, goed dat je het vraagt, want we, we hebben onze korte termijn-analyses al af. Dus dat betekent dat de baseline ten opzichte van de eerste nameting, dus na drie maanden. Uh, dus die analyses hebben we gedaan, waarbij we dus de, de mensen in de mindfulnessgroep hebben vergeleken met de mensen in de controlegroep. Ja, want je hebt altijd een controlegroep om de resultaten tegen af te zetten. Ja, wat uh, deden die? Uh, niks. Niks, helemaal nee, niks. Gewoon uh, de behandeling zoals die altijd loopt. Hè? Okay. Dus, dus medicatie, uh, gesprekken met de SPV'er, uh, eventueel de live chart. Nou ja, dus wat je normaal altijd doet tijdens de behandeling. En dat deed de, de andere groep deed dat ook? Deed maar dat dan ook. met Mindfulness? Precies, okay. ja, dus Mindfulness is het enige verschil tussen de twee groepen. Uh, en wat we daarin zien is dat eigenlijk um, onze groep op baseline heel gezond was, heel stabiel. Dus heel weinig depressieve klachten... Vrijwel geen minische klachten op baseline. Dus we zien ook eigenlijk geen verandering over de tijd heen. Want je kan niet verwachten dat mensen die heel weinig depressieve klachten uh, hebben in, bij baseline ineens heel veel verandering laten nee. zien uh, daarna. Dus dat, dat vonden we jammer dat we die verandering niet uh, konden meten gemiddeld gezien. En daarna zijn we de sub-analyses gaan doen, want dan wil je wel weten van... oké, okay, gemiddeld gezien ervaart onze groep heel weinig klachten. Maar wat nou als we gaan kijken naar alle individuele datapunten? Dat is ook eigenlijk juist wat je, wat je wil weten. Niet gemiddeld over een enorme groep, maar hoe werkt het per persoon? Ja. En dan zien we dat de mensen die uh, matig of ernstig depressief waren op baseline... dat die wel een significante verandering laten zien. Dus dat daar, de mensen die daar in, in, in, met matig of ernstige klachten in de mindfulness groep dat die echt baat hadden bij de Mindfulness training. Dat er echt een enorme oh, dat is daling in Mooi klachten. Het is heel mooi. Ja, dus daar zijn we heel blij mee dat we dat hebben begonnen. Het is gegeven hoopgevend al ook allemaal... voor mensen die met player niet. Maar dat is dus heel interessant... want dan zien we dus kwantitatief gezien... dat er bij de depressie juist heel goed werkt. Zowel kwalitatief, waarbij we de deelnemers vroegen... van wat vond je bevorderend en, uh, en wat niet... dat depressie als een... een ja een factor wordt genoemd die uh, beperkend ja, is. Belemmerend, ja, belemmerend. Ja, belemmerend. Dus, dus ja, dus daar zit een beetje. Dus, ja, dat is ook wel logisch. Hè, dat voor je gevoel dat gezien, is een, ja, precies. <laughs> precies. Ja. Maar ja, we zien dus juist dat eigenlijk die mensen door moeten gaan. En vooral de training moeten afmaken en die mindfulness zich eigen moeten maken. Omdat het dus juist effectief lijkt te zijn voor mensen die wat ernstiger depressief zijn. Ja, ja het is natuurlijk, als je, als je manisch bent, is alles in principe, ja, ja, lichtmanisch dan. Hè? Als mm -hmm. je lichtmanisch hypomaan bent, dan ja. is het uh, allemaal een stukje makkelijker natuurlijk dan wanneer je depressief bent. Het geldt voor boodschappen doen, dat geldt ja. voor alles. Ja, maar dat is dus wel interessant en daarmee moeten we dus eigenlijk... He, dit is wel iets een belangrijke bevinding ook voor behandelaren en voor trainers. Ja, ja. Verwijs uh, mensen die depressief zijn, vooral door naar de mindfulness training. Maar misschien dat daar even wat extra werk in gestoken moet worden om die mensen dan ook binnen te houden. Maar dat is natuurlijk ook, het neem ik aan, een van de dingen die, waarom jullie zo'n onderzoek doen. Omdat uiteindelijk, hoe meer je hierover weet, hoe meer behandelaren en, ja. en psychiaters er straks ook gewoon wat mee kunnen. Zou er misschien ook wat meer in de opleiding tot psychiater en psycholo psycholoog ...daar wat meer in moeten zitten? Ja, ze begint steeds meer te komen. Mindfulness begint wel echt populair te worden natuurlijk. Het komt overal terug. Uh, zelf geef ik ook mindfulness training... aan geneeskunde studenten bijvoorbeeld. Dus dat zijn oh. natuurlijk de artsen in SP. Ja. Um, dus als, als onderdeel van hun opleiding? Ja. Oh, Oké. Okay. En dan niet per se om, uh, om het straks ook te geven natuurlijk. Want daar moet je echt een hele opleiding volgen. Maar meer dat ze zelf zelf leren bewust te worden van wat er ook in hun omgaat, want de werkdruk is ontzettend hoog natuurlijk als arts zijnde uh, en, en ja, eigenlijk voor alle studenten überhaupt tegenwoordig, ja. Uh, ja. enorme <laughs> hoge druk ook sociale druk um, dus de mindfulness training is ook echt voor hun bedoeld maar vervolgens ook om toekomstige patiënten, hè, dat ze dat leren herkennen van oh, nou deze die zou misschien wat aan de mindfulness training hebben en daar ook wat over kunnen uitleggen mensen wat kunnen motiveren ja het zweverige karakter is wel een beetje af. Hè? Dat, was, ja. dat, dat is er wel een tijd geweest. Mm -hmm. En ook een beetje dus dat een beetje in dezelfde categorie viel als hoe we vroeger tegen yoga aankeken en ja. uh, mediteren. Dat was wel een beetje zweverig. Maar daar is mindfulness nu wel een beetje van, van afge. Nou ja, niet afgestapt, maar dat, dat, dat hangt er niet meer helemaal omheen. Mee, het wordt wel serieuzer genoemd Het wordt veel serieuzer. Ja, ik bedoel dat wij nu überhaupt in een ziekenhuis uh, bij de afdeling psychiatrie een pacient van mindfulness hebben, dat had je een paar, een paar tientallen jaren ook niet gedacht. Dus nee. het begint echt steeds groter te worden. Um, heel veel mensen vinden het alsnog zweverig, maar dat heeft er vooral mee te maken dat ze dan niet goed weten wat het is. Want zelf zie ik het eigenlijk juist als het tegenovergestelde. Hè? Je leert juist om... ...hier te zijn met mindfulness... ...in plaats van dat je met je gedachten alle kanten opziet. ...eigenlijk ben je dan aan het zweven. Dan ja, ben je niet aanwezig. Ik, ik ben het helemaal met je eens... ...maar als je, als je tien jaar geleden tegen mij gezegd... ...dat je moet hier zijn, in deze plek, net nu... ...dan <laughs> nou, ja, ja, dat is behoorlijk wel wel, ja. behoorlijk zweverig. <laughs> Zeker, ja. Maar uh, ja, nu, nu weet ik wel dat dat toch wel... ...hele effectieve dingen zijn om te denken... ...en ja. af en toe eens even bij stil te staan. Ja, ja dus, het maakt het leven ook gewoon een stukje mooier... ...merk ik zelf. He, omdat je ook meer aandacht hebt voor de positieve dingen... Ja. Dat zijn ook dingen die vaak aan ons voorbij gaan. Net in de trein de prachtige herfstkleuren. Terwijl ik normaal... Ja, dat merkt u bijvoorbeeld op. Van, oh, ik, moet, ik ga dadelijk een podcast doen. Een beetje spannend. Hè? En Dan zit je in je hoofd en dan merk je helemaal niks meer op. Ja, en ja. dan ineens denken... Oh, wacht. Ik ben nerveus. En door dat al op te merken... Da daalt het al zo ontzettend erg. Dan merk ik meteen dat ik een rust in mijn lichaam krijg. Dat ik me weer openstel voor wat er is. Even naar buiten kijken. Die prachtige kleuren. Ja, je, je merkt zoveel meer op. Maar nou ben jij daar heel getraind in? Ja, het valt wel mee. ja valt mee? <laughs> ja. Ja. U ik doe mijn best, maar... Ho Hoe lang doe je het zelf al? Um, sinds ik aan het onderzoek begonnen ben eigenlijk. Dus, uh, nou, dat is nog niet zo lang dan. Niet zo heel lang, ah. nee. Dus ik denk uh, drie jaar geleden dat ik uh, zelf de eerste training heb gevolgd. En toen duurde het heel lang voordat ik mezelf kon motiveren om het ook thuis te doen. Omdat het nog een beetje gekoppeld was aan werk voor mij. Oh, ja. Omdat ik al via ja. werk in kwam. En toen begon ik de voordelen voor mezelf op te merken. Dus toen ben ik het ook thuis een beetje gaan integreren. Um, en ik heb in de zomer de opleiding tot mindfulness trainer afgerond. Dus uh, sindsdien ben ik wel echt wat meer dan mee bezig. Maar goed, dat is dus pas, uh, pas een paar maanden dat ik echt uh, wat serieuzer aan oh, maar ik, Want wat ik had eigenlijk bedacht, thuis, ik ken je natuurlijk helemaal niet, maar ik had bedacht, jij bent vast helemaal fan van, het, uh, van, van mindfulness. Dat doe je al heel lang, inclusief mediteren. En daarom ben je dit onderzoek uiteindelijk gaan doen. Maar dat ja, is dus niet zo. Het is eigenlijk andersom. Ja, hoe ik... ben je in het onderzoek terechtgekomen dan? Uh, ik deed uh, master klinische psychologie in Utrecht en ik liep stage bij, de, uh, bij Altrecht, bij de afdeling bipolair. Dus ik had het hele bekend. jaar. Oh, nou, <laughs> ja. Dus daar uh, dus. <laughs> en Lunette zat dat toen nog. Um, dus daar heb ik het hele jaar rondgelopen. En uh, wat me eigenlijk heel erg opviel, is dat het ja, dat vooral om medicatie draait. En dat is ook logisch, hartstikke effectief. En dat is ook de eerste lijnswandeling natuurlijk. Um, maar voor mijn gevoel bleef de psychologische behandeling heel erg achter en werd het vooral ingezet als er comorbide angstklachten waren of iets dergelijks. En dat viel mij een beetje tegen, moet ik zeggen. Um, en ik heb dan ook vooral wat cognitieve gedragstherapie gezien en daarbij gezeten als stagiaire natuurlijk. Uh, dat mocht ik nog niet zelf doen. Um, en wat me daar heel erg opviel tijdens de evaluatiegesprekken was dat deelnemers dan zeiden van... Ja, ik snap, ik snap het wel, hè, dat als ik een negatieve gedachte heb... dat ik dat zelf kan ombuiken tot een positieve gedachte. Maar ik voel het niet. Ja. De en theorie snap ik. Precies. Ja, dat is precies ook hoe ik erover denk. Dus hebt hetzelfde, hetzelfde Ik heb meegemaakt. exact hetzelfde meegemaakt. Ook bij, Alt, bij Altrecht. Ja. ja, dat is... Uh, de cognitieve therapie heb ik ook gedaan. Mm -hmm. En die, daar, in het begin werkte dat nog beter dan aan het eind een beetje. Maar mm -hmm. toen dacht ik inderdaad zeker wel van... goh, dit zijn wel hè, manieren die ik mezelf kan leren... waardoor het beter gaat... Ja. Alleen dat is zo lastig en het punt is ook dat ik hem maar één keer in de week, denk ik, mm -hmm. had. En ja, dat is één dag of ja. nou ja, een uurtje, een uurtje eigenlijk maar. Ja. En de rest van de week, er, waren geen, uh, er werd niks meegegeven waardoor ik dat de rest van de week ook een beetje thuis kon oefenen of zo. Mm -hmm. Dus dat, dat was echt maar een eenmalig ding in de week. Ja. En dat ik merkte wel dat het dat iets deed, mm -hmm. maar het heeft uiteindelijk niet... Uh, er niet voor gezorgd dat ik bijvoorbeeld... nou, zoals jij nu in de trein zat... en denkt, herfstkleuren, dat is nog niet... bij <laughs> nee, mij nog is, niet gevallen, zeg maar. Nee, dat, dat leer je daar ook niet, natuurlijk, hè? Nee, niet nee. Bij die. Hè? Dus niks ten, ten nadele van de... cognitieve drachtstherapie, want het is al heel... effectief gebleken, natuurlijk. En uh, het staat ook heel hoog aangeschreven. Maar gewoon, uh, die uitspraak van... ik voel het niet, dat, dat, die voelde ik dan weer. Van, hè, daar is, is toch... daar ontbreekt nog iets, zeg maar. En toen ben ik zelf een beetje gaan zoeken... En toen kwam ik al meer op de act en de, en de mindfulness. En, um, maar toen was mijn stage afgelopen. <laughs> en toen kwam toevallig dit factuur online. Echt een maand nadat ik was afgestudeerd. Dus ja, het voelde als vanzelfsprekend dat, dat ik het eigenlijke pad waar ik op was gegaan door zou zetten. Dus ik ben heel blij dat ik ben, ook ben aangenomen erop. En, uh, en hopelijk dus iets kan bijdragen en straks een, een grote psychologisch aanbod voor de bipolaire stoornis. Ja, want dat hoop je dan dat het bijvoorbeeld bij, nou ja, niet alleen bij Altrecht, maar als we het ja. altijd even als voorbeeld nemen, dat je daar dus komt. Nou, ik heb een probleem, dan krijg je therapie en mindfulness. Ja, dat zou mooi zijn. En natuurlijk is het niet voor iedereen geschikt. En iedereen moet vooral kijken wat hij uh, uh, wil bereiken tijdens zo'n behandeling. Maar het zou wel mooi zijn als dat aanbod de standaard is. Ja. ja, denk je dat het ook op een gegeven moment medicatie kan vervangen? Ja, dat of blijft het altijd een toevoeging? Ja, die vraag hoor ik vaak, omdat veel mensen eigenlijk van de medicatie af willen. Uh, maar dat is absoluut niet onze intentie. Nee, medicatie is ontzettend effectief. Um, het is niet van niets de eerste lijnsbehandeling. Maar je ziet het wel echt als een mooie toevoeging. En niet alleen dus om de klachten te bestrijden, wat ik al zei. Maar het gaat meer om, het je, om je anders te verhouden tot de klachten... Um, en ook daarbij dus een stukje kwaliteit van leven te behogen. Ja, nou, wat ja. medicatie is effectief, zeg jij dan meteen. Dan beginnen we voor mij allemaal radartjes in mijn hoofd. Effectief, wat uh, de stemmingstabilisatoren zijn wel ja. over het algemeen heel effectief, maar bijvoorbeeld mensen met een bipolaire stoornis die dat gebruiken, hebben nog wel vaak last van depressies, Zeker. heel veel last van depressies. Ja. Dat is heel moeilijk te behandelen en dan krijg je er misschien een antidepressief in bij, maar dat ja, werkt dan soms averechts. Dat, ja, ja. Dus daarvoor zou ik, zou ik misschien dan ook kunnen doen. Zeker, ja, we zijn dit onderzoek ook echt begonnen met het idee van, nou. Dus bijna iedereen krijgt medicatie. Desondanks valt ongeveer de helft binnen een jaar weer terug in een stemmingsepisode. zijn volgens mij de cijfers. En een enorm groot deel heeft toch onderliggende klachten. Ook al hè, is er geen officiële episode meer aanwezig. Toch onderliggens nog lichte somberheid, uh, um, uh, vermoeidheid. Um, dus dat je wel al functioneert, maar dat onderliggend toch van die minimale klachten aanwezig blijven. En daar hopen we dan dat mindfulness ook bij kan helpen. Die persen om dat dan weg te krijgen... Om, om je wel anders te verhouden... is dat er wat minder impact op je heeft. Ja. En dat anders verhouden... dat is iets wat je dus leert... door het vaak te doen. De ja. andere methode is er gewoon niet. Het nee. is gewoon ervaren dat het zo werkt. Precies, het is echt ervaren. Dus wat we net zeiden bij die cognitieve gedragstherapie, dat blijft een beetje bij theorie. Mindfulness is echt ervaringsgericht. Dus je moet het gewoon doen, doen, doen om het je eigen te maken en uh, om het ook in te kunnen zetten. Oké. Okay. Uh, jij, jij geeft dus zelf ook trainingen daarin? Ja, um, sinds kort. Sinds kort? Ja. <laughs> Stel dat ik nou uh, bij jou kom uh, met uh, nou ja, voornamelijk depressieve klachten. Wat zou dan de eerste stap zijn die je mee? probeer te leren is dat dat en ik kan het al een beetje door stil te zitten. Zocht, is dat laten we dit eerste stapje mm -hmm. overslaan. dat mediteren dat kan ik wel een beetje. Dus ik kan ergens wel voelen oké, okay, ik ben nu depressief. En dan. Want da daar houdt het voor mij een beetje op. Dat ik kan het erkennen wel mm -hmm. vrij snel, want dat heb ik ook vrij, vrij veel moeite mee gehad om uh, nou ja, uh, een week lang me heel rot te voelen en dan pas dan denk ik oké, okay, oké, okay, oké, okay, ik ben wel echt depressief. Ik geef ja. het toe. Dat kan ik nu sneller. Dat kan sneller. Nou, dat is wel heel mooi. Ja, ja. dat stap je één. Ja. Maar dan stap je twee, want dan blijft mijn dag nog vrij lang, <laughs> zeg maar, tot ik weer naar bed moet. Ja, precies. En dat is waar we het eigenlijk over hebben gehad. Dus in die eerste gedeelte van training leer je dus meer een bewustzijn train je dan. Nou, daar ben je eigenlijk al, zeg je. Want ik word me al een stuk sneller bewust. Uh, en het tweede deel van de training leer je dus vooral de, de handvaten. Uh, dus dan ga je dus meer kijken, oké, okay, dus, uh, ik voel dat, dat ik wat somberder ben. Wat gaat nu behulpzaam voor mij zijn? En van daaruit uh, te reageren in plaats van er een automatische mee te gaan. Dus tijdens die training leer je heel erg uit je vaste patronen te stappen. En iets nieuws aan te leren wat op dat moment, op dat moment goed voor je is. Um, en, en hoe kom dus... ik daarachter dan? Wat goed voor mij is op dat moment. Gaan we dat samen ontdekken of moet ik dat verzinnen? Ja, dus dat, dat kun je samen ontdekken door... Um, wordt natuurlijk, het is een groepsverband meestal zo'n training. Dus um, dan deel je ook je ervaringen. Dus dat is ook mooi dat andere deelnemers daarop kunnen reageren. En als trainer zijnde uh, geef je daar ook uh, handvaten. Oh, dus, bij. Het is dus niet individuele training? Nee, oh, ja, dat... kan. Maar het is in principe een groepstraining. Oh. Ja. Dus, oh, dat, uh, maar dat werkt ook. Dat verbaast me wel een beetje. Omdat je... Nou, het is toch wel... Ook wel vrij persoonlijk, toch? En Zeker. Omdat iedereen daar weer anders op reageert en andere mm -hmm. punten heeft waar misschien, die ja. misschien werken. Hoe doe je dat dan in de groep? Ja, dat is de kunst van de trainer, hè? Om, <laughs> om, om dat mooi te, te sturen. Ja. Dus um, meestal is er na meditatie is er een moment van, oké, okay, wie wil wat delen? En dan ga je kijken wat er is opgekomen. En het gaat dus echt over de ervaring die je had in dat moment. Dus het gaat er niet over hoe depressief je de afgelopen week was. Het gaat erom wat, wat gebeurde dan tijdens deze meditatie. En, en op basis daarvan dus tips te geven en te kijken hoe je dat op langere termijn kan inzetten. Oké. Okay. Uh, sorry, ik onderbrak je. Uh, want uh, ik ben nog steeds benieuwd naar hoe mijn tweede stap er dan verder uitziet. Dus ik heb dan uh, het, het eerste stukje gedaan. Dan, ik ben me bewust van het feit dat ik deze dag vandaag depressief ben. Mm -hmm. uh, en dan moet ik proberen dingen te doen die ik normaal gesproken niet zou doen. Dus als ik zou denken, ik moet in bed gaan liggen, wat ik op zich niet denk. Want ik heb dat <laughs> contragedrag ook wel een precies. beetje aangeleerd. Uh, maar stel dat ik dat zou denken wat is dan de volgende stap dan zeg jij tegen mij, nou dat moet je dus niet doen ga iets doen wat je leuk vindt ja. of iets wat helpt, maar dan denk ik ik, ja, maar ik weet niet wat helpt het, niks helpt, niks helpt, nee dat, dat, dat is het stukje depressiviteit, hè? het idee dat, dat het zo blijft ja. um, en wat je bij de mindfulness heel erg leert ook is, alles verandert constant, alles is veranderlijk hè? dus nu voel jij je misschien somber maar dat kan over vijf minuten anders zijn. Dat kan over tien minuten anders zijn. Dat kan morgen anders zijn. He, het maakt niet uit hoe lang het duurt. Het gaat ooit veranderen. Dus dat is misschien voor sommige mensen is dat dus ook behulpzaam. Om daar niet te veel weg te zakken. zakken. He, dat kan geruststellend zijn om te denken. Ja, nou oké, okay, nu voel ik me somber. Kan ik er nu iets aan doen? Ja, misschien door dit in te zetten of door dat in te zetten. Misschien ben je dan nog steeds somber. Nou ja, dan, dan meer die accepterende houding van oké. Okay, uh, dan is en dat dan? nu zo. Ja, is dan ja. ben ik een dag somber. Okay. Ja, en dat kan morgen anders zijn. Hm. Um, in plaats van in je automatisme... ...naar een weg te zakken. Want dat het, we gebruiken in de training ook wel een metafoor van de pijl en boog. Dus de eerste pijl is... ...wat je overkomt. Oké, okay, je staat somber op. Dat, dat is nou eenmaal zo. Um, maar dan gaan we zelf de tweede, derde, vierde, vijfde pijl afschieten. En dat zijn onze eigen oordelen en gedachten erover. Um, dus, oh, ik sta alweer somber op ah. oh, ik kan ook niks oh, ja. heb ik weer, weer zo'n dag, weer zo ja. dag. Um, ik kan net zo goed in bed blijven liggen want ik kan toch niks goed doen uh, nu, ja, en dat gaat me door en dat is dat te rumineren en dat zijn eigenlijk allemaal pijlen die je zelf het af en het schieten bent, al die oordelen en gedachten erover, het is van mindfulness je leert bij die eerste pijl te blijven van oké, okay, er is somberheid en dat dan ook te erkennen in plaats van er overheen te walsen en ja, waardoor je dus in die negatieve spiraal komt dus niet, niet oordelen. Ja, dat is een stukje niet oordelen. Dat is wel lastig. Dat is heel lastig. Ja, want het zijn dus automatismes. Ja, ja. ja, en ook als je het hebt over hoe je je voelt op dat moment. Uh, het gevoel zegt, ik voel me heel rot. Ja. En dat moet ik dan maar gewoon accepteren dat dat zo is. Terwijl je natuurlijk heel erg de neiging hebt om daartegen te vechten. Tenminste, ja. ik. Zeker, ja. Dat is, dat is ook onze automatische neiging om het weg te willen hebben. Ja, he? we willen het niet. Ik wil me niet zo voelen. Precies. Ook en... niet de hele dag. Ook niet als ik denk, eh, ja. het is maar eenmaal zo en whatever. Het is nog steeds heel vervelend om je zo te voelen. Zeker. De hele dag. Dus ook een hele logische, hele logische gedachte om zoiets weg te willen hebben. Maar op de lange termijn, he? om altijd maar alles weg te willen hebben en te willen onderdrukken, dat kost zoveel energie. En vaak komen we er eigenlijk slechter uit dan dat je daar wat afstand van neemt en tegen jezelf zegt, oké, okay, er is nu somberheid. Maar dat betekent niet dat ik, dat ik er mee hoef te gaan. Het zijn de mensen die in dit onderzoek uh, mee hebben gedaan, die, die een beetje zo, zo reageren zoals ik. Zo van, nou ja, Tuurlijk. ik weet het niet ja. hoor. Moet dat echt? Ja, er zijn genoeg deelnemers die een beetje, uh, beetje sceptisch binnenkomen van, ja, we, we zien wel. Ja. Um, en wat we eigenlijk merken is, uh, kom vooral met de houding binnen en, en neem mee wat voor jou behulpzaam is. Hè? En um, die sceptische houding is ook heel gezond. Hè? Je moet ook niet zomaar alles aannemen. Uh, dus het vooral <laughs> zelf ervaren en dan kijken wat het voor je doet. Ja. Dus zeker komen mensen zo binnen. Ja. En, en, en die mensen die leer je dan, nee het gaat niet over deze dag per se, het gaat ook over de lange termijn. Dus probeer dit te doen en uiteindelijk heeft het zin. Maar dat uiteindelijk... Dat is zo ver weg. En dat is ja. zo moeilijk om daar dan aan vast te houden. Want kijk, de, de, uh, wat psychologen ook tegen mensen... met een bipolaire stoornis of tegen mij zeggen... is als je je nu zo rot voelt... weet dat het weer overgaat. This too shall pass, zeggen ze dan mm -hmm. in de bipolaire wereld. Het gaat weer over. Maar dat is eigenlijk een beetje dezelfde gedachtentrant... als ja, uh, vandaag is rot. Je kan er niet zoveel aan doen. Misschien komt er morgen wel weer. Het is allemaal een beetje met dezelfde gedachte... maar je moet het een beetje loslaten. Een mm -hmm. beetje laten gaan. Maar je gevoel zegt daar toch iets anders over. Zeker. En daarin, nou, dat, ik, ik vind het heel lastig... om dan dat perspectief te blijven zien van... als ik dit doe, gaat het misschien vandaag niet meteen beter... en misschien morgen ook niet meteen. Maar uiteindelijk over een maandje... Mm -hmm. zou ik er wel baat bij kunnen hebben als ik dit elke dag doe. Ja, dus dan heb je het echt inderdaad over het stukje lange termijn. maar mindfulness gaat eigenlijk over het hier en nu. Um, dus dat zijn de effecten die je op lange termijn hoeft te bereiken... wat je nu noemt. Ja. Mijn mindfulness gaat over het hier en nu. Oké, okay, er is nu somberheid. En in plaats van erin mee te gaan afstand van te nemen. En dan... dan wordt die somberheid daar ook minder van dan? Ja, omdat je ja. je anders verhoudt tot die klachten. Dus de somberheid zelf wordt misschien niet minder erg, maar heeft minder impact. En okay. dat is dus ook wat we onze, van onze deelnemers horen. Um, dus uh, dat daardoor ook op langere termijn de ernst van de depressie eerder afneemt of de duur van de episodes korter worden. Maar als we het over het hier en nu hebben, gaat het erom om wat afstand te nemen van die klachten in plaats van je automatisme te schieten. En dan tegen jezelf te kunnen zeggen, het is niet erg. Um, het is zoals het nu is. Morgen is een andere dag. En dit soort gedachten, die, dus, die zorgen voor dat stukje afstand, waardoor je anders gaat verhouden tot die klachten, waardoor ze minder impact hebben. En dat is moeilijk. Ja. Dat is heel moeilijk. Ja. Ja. ja, dat lijkt me ook. Maar de, de resultaten, eerste resultaten zijn erg positief, hè? Ja, dus dat juist bij depressieve ja. mensen het lijkt te werken. Ja, ja. En dus mensen die hypomaan zijn, het iets beter op dat moment soort van uh, voor hun gevoel beter kunnen doen, die training. Omdat ze wat meer ja, focus hebben. Het gaat je wat makkelijker af, Ja, denk ik. Nou, ja dat ja. lijkt me ook wel. logisch. Dat is ook wel logisch, ja. En, en als je te ver doorschiet in die manier, dan wordt het weer, weer lastiger natuurlijk. Ja, ja, dan, uh, ja, dan is het heel moeilijk om je gedachten te structureren en, uh, ja, en, en ik, op te merken wat er is. Ja, we hadden net een heel klein voorgesprekje al, toen de microfoons mm -hmm. nog niet aan stonden, ook heel even over. Ik dat, dat, kan me ook voorstellen dat het een beetje juist doorschiet als je... Uh, als je manisch bent, dat je... Door er zo erg bij stil te staan en zo in dat moment te zitten, dat je er haast een beetje psychotisch van, uh, van wordt. Ja, dus dat is inderdaad heel interessant uh, om daar in ieder geval goed over na te denken. En, en dat ook in het onderzoek te includeren natuurlijk. Um, omdat daar veel minder over bekend is. En omdat er ook allerlei verhalen te ronden doen van uh, meditatie zorgt ervoor dat je psychotisch wordt. Um, om dat meteen te ontkrachten inderdaad. Uh, dat gaat vooral over hele intensieve retraites en echt niet over uh, zo'n training als die van ons. Um, ja, dus dat je echt non-stop dag precies, in de dag... Ja, ja, dat, ja, dat ja. je echt in een afgelegen klooster uh, maandenlang gaat zitten. Ja, dan, zie, dan komt dat vaak dus ook voor, als he? je geen stoornis <laughs> hebt, is het voor sommige precies. mensen nogal best lastig. Ja, de ja. eenzaamheid die je dan uh, creëert, precies. Um, nee, dus bij onze training is dat niet, niet het geval. Uh, maar wat we zien, dat, uh, hoe ernstiger de klachten worden, hoe moeilijker het is om die focus te, te houden tijdens de manier. Uh, omdat je ja, vanwege die gedachten vlucht. Maar met die lichtmanische klachten... zou ik zeggen, kan je best die training doen. Juist omdat je die focus hebt om telkens weer terug te keren naar het hier en nu. In plaats van dat je uh, denkt... oh, ik heb een idee en daar aan mee te gaan. <laughs> dat je opmerkt, hé, hey, wacht eens even. Goh, je bent wel heel bekend met... met <laughs> <de midden -stores. laughs> dat je dan denkt, wacht eens even. Uh, mijn oude ik, mijn automatische patroon... zou daar aan mee zijn gegaan. Maar nu merk ik op... Dat ik wel mee wil gaan, maar ik kies er bewust voor om hier te blijven. He, om aandacht op mijn voeten te richten, ik noem maar wat. Ja. He, dus uh, daarin kan het juist ook wel, in ieder geval theoretisch gezien, <laughs> denk ik dat het ook wel weer behulpzaam kan zijn. Juist om in dat hier en nu te blijven, in plaats van dat je de, ja, je, je, de cravings en die money ja. najaagt, zeg maar. Ja. Ja. Ja, dat is niet echt in het nu in het blijven. Dan nee, dan precies. Is het alleen maar doorstromen alleen maar naar de toekomst. Alleen ja, daar, daar, aan... daar, daar. Ja. Ja. <laughs> en um, dat is uh, voor mensen met een biblereerstoorn. in coronatijd, ik helpen mensen ook heel eenzaam en heel erg uh, ja. alleen. En uh, kan het daar ook iets voor doen? Ja, zeker. Want dat is ook een stukje echt kennen van wat er is. Hè? Um, want ook met de eenzaamheid, uh, om met voor van de pijlen er maar bij te pakken is dat ook iets waar we onszelf ontzettend over oordelen. Um, waardoor, ja. het, waardoor je in die negatieve spraal terechtkomt. Nee, dus zeker voor eentje, maar het, het is ook een heel mooie uitkomst. Ja. Hoe, zou je, hoe zou je dat nu moeten doen thuis? Als je denkt, oh, die rot corona, ik hou dat voorbij. Maar het is ook gewoon een kwestie van, accepteer, deze tijd is nu eenmaal zo. Het is niet anders, ja. moeten zo'n kapje op die daar ligt. <laughs> Ja, Het is niet anders. Dat is wel echt precies uh, wat je zegt. Uh, we kunnen er helemaal niks aan veranderen. Dus je kan wel super reactief erop reageren. En boos, en gefrustreerd zijn, of verdrietig En noem maar op. Maar ja, daar win je helemaal niks mee. Je voelt je er alleen maar slechter door. Um, dus om, om dat te erkennen en daar wat afstand van te nemen. En dat dan te leren los te laten. En wat meer te accepteren. Ja, dat zorgt er wel voor dat je wat beter voelt. Dan dat je daar maar mee gaat. En mijn, mijn, mijn beetje recalcitrant, ik, die zegt nu. Uh... Maar er zijn ook heel veel dingen gewoon wel verdrietig. En heel veel dingen gewoon heel vervelend en heel ja. slecht en rot. En andere dingen zijn heel leuk en goed. Dus het is ook weer niet te bedoelen dat je natuurlijk alles relativeert. En, uh... Zeker niet. Nee, dus juist erkennen van wat er is. Hè. Dus het ook de somberheid, maar ook het mooie. Dus juist je aandacht daarop richten ook. Ja, wat ik net zei in de trein met mooie herfstkleuren. Juist ervoor kiezen om je aandacht daar helemaal op te richten. Ja, ik heb een mooi voorbeeld een gehoord van, van, van, van, van uh, Ruben in mijn vorige een van de vorige podcasts. Toen ging het over zo'n ochtends vroeg wakker worden... door een, een, een vrachtwagen die onwijs veel lawaai maakte. <lacht> en uh, toen vertelde ik dat ik daar wel een beetje moeite mee had. Dat ik daar een beetje zagrijdig voor werd Soms vroeg. En toen zei ik ja, maar je moet ook gewoon bedenken... Uh, het is prachtig, ik word gewoon wakker. Het is een mooie dag, uh, de, weet je wel. En ook nou, het is zes uur, de dag begint, ik leef. Ik ben zo blij dat ik dit moment... En ik heb daar zoveel moeite mee. Toen ook hoor, heb ik <lacht> ja. ook tegen hem gezegd. Maar dat, ik hoor ook wel een beetje dat soort... Uh, dat zit er ook wel veel in, hè, mindfulness. Ja, dus ik denk dat Ruben iets meer refereert naar de uh, positieve psychologie nu. Um, ja, ik denk dat Ruben ook wel redelijk mindful is. Ja, ja, ik heb Ruben al eerder gesproken, inderdaad. Hij is ook betrokken bij ons onderzoek trouwens. Echt waar? Als ervaringsdeskundige. Ja, ja. Aan. <laughs> dus uh, hij weet er inderdaad vanaf en hij mediteert zelf ook, inderdaad. Ja. Dus, uh, ja. Hij is inderdaad een goede casus om eens te vragen hoe, precies, hoe hij mindfulness precies toepast. Ja, en hoe ik dan zover kom, misschien moet ik dat maar zo'n riep vragen, dan heb ik precies. toch ook ik vroeg denk bij die prachtwagen. Oh, fijn zeg, jullie. Oh, heerlijk. Nee, maar goed, dat is ook inderdaad, hè? dan word je wakker met irritatie, um, maar kun je er iets aan veranderen? Ja, nee. En dan dus inderdaad... Nou, een mooi voorbeeld. <laughs> ja, je kan naar buiten gaan en schreeuwen... Ja, schreeuwen, ik nou, wil het die nooit meer doen! Dat zou, zou je kunnen overwegen. Ja, nou ja, dat... Maar ja, of je dan nog lekker in slaap kan vallen, dat, uh, dat denk ik niet. Nee, niet meer. Zeker niet. En de rest van de dag is dan ook meteen, want dan voel ik me super schuldig. Precies. En dan ik, oh, ja. God, waarom heb ik ja. dat nou weer gedaan? En, ja. ja. Dus beter gewoon even een momentje nemen. Even tot mezelf komen. Precies, ja. Ja, oké. Okay. Nou, we gaan het proberen. Um, en we gaan volgende week, want vanavond, ja, dan ga ik luisteren alleen, maar volgende week dinsdag om 8 uur. En waar is dat? Op welk YouTube kanaal? Hoe heet dat? Uh, Radboud Center for Mindfulness. Dus dat, uh, daar, daar kun je sowieso op elk moment opzoeken, want alle meditaties blijven erop staan. Dus je kunt ook terugluisteren. Oh, die gaan we voor jou gewoon uh, pluggen? Hartstikke leuk, ja. ja Oké, okay. <laughs> dan ga allemaal luisteren dan uh, naar Ibeke. Um, dankjewel voor dit gesprek. En een fijne reis terug naar meteen de Dankjewel. Tot zover deze speciale editie van de Pillekast. Heb je zelf hulp bij psychische problemen nodig, neem dan contact op met je huisarts. En heb je gedachten aan zelfmoord, bel dan met 113 of met 0800 0113 en praat erover. Volgende week is weer een nieuwe Pillekast. Graag tot dan en dank voor het luisteren.